oppositiepartij PVDA staat op positief tegenover het plan van het kabinet voor een aparte eurocommissaris om landen aan te pakken die zich niet aan de begrotingsregels houden. Premier Rutte deed vandaag verschillende voorstellen om landen tot de orde te roepen. De voorstellen lopen uiteen van de verplichting voor landen hervormingen in te voeren tot het intrekken van Europese subsidies. En een aparte commissaris krijgt speciale bevoegdheden. PVDA-kamerlid Plasterk is blij dat het kabinet kiest voor een commissaris omdat hij democratisch kan worden gecontroleerd. De concurrentiekracht van Nederland is opnieuw verbeterd. Op de ranglijst van de Wereldeconomisch Forum is Nederland gestegen van de achtste naar de zevende plaats. Onder meer dankzij een gunstig vestigingsklimaat. Zwitserland blijft de ranglijst van de wereldconcurrentie aanvoeren. Zonder meer te danken aan de kennisinstellingen, de samenwerking tussen universiteiten en bedrijven en de infrastructuur. Singapore staat voor het eerst op nummer 2, gevolgd door Zweden. Daarna komen Finland, dat een grote sprong maakt van de zevende naar de vierde plaats. Het weer bewolkt en vooral in het noorden buien. Temperatuur rond 18 graden. Morgen weinig verandering. Vrijdag droog en iets hogere temperaturen. Dit was het. Dit is Wijnald Zwaan bij de ANWB. Er staat video op de A10 zuid richting Den Haag bij de afritraai 2 kilometer. Tot zover de verkeer. Autobedrijf Zandvoort. Een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuwe en gebruikte auto's.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 En jij beleeft het. Zon, Zon, Zee, Zandvoort en de Zomerhits. ZFM. Dit is de zomer van ZFM. Nou, als ik gisteren met vandaag weer gelijk. is het allebei geen zomerdag hoor. Ja, maar dus dingel ja. mag weer aangepast worden. Ja. Dus, ja, maar wij, wij op CFM brengen wel de zomer bij jou thuis. Is dat zo? Zo moet je dan maar zien. De enige zomer die wij kunnen hebben is via de radio via SFM Zandwoord. Ja. En dat gaan we vandaag ook weer doen. Oké, okay, zullen we beginnen dan? Ja, gaan we gauw <laughs> beginnen. Van de weer weerbaten, dat schiet erop. Ah ja, daar moet je gewoon niet naar kijken. Ik, ik, ik, ik kijk ik heb... zo dat raam uit, ik kan niet anders. Nou, doe je zonder bril maar op. wel bij te We gaan niet uren over het weer zitten zwetsen. Goedemiddag <laughs> dames en heren, welkom bij de Vinyljaren. We gaan vandaag lekker weer uh, veel muziek draaien, want daar heb ik echt zin in. En uh, uh, ik hoop dat u het ook weer een beetje naar zin heeft. Mensen in Zandvoort die uh, via de ether of misschien via de kabel naar ons luisteren... ...of de mensen... En via teksttelevisie? Ja, kan ook nog. En ook internet. via internet. Ja, mensen die via internet naar ons luisteren. Nou, in ieder geval iedereen van harte welkom. Speciaal welkom voor iemand of uit. Of mensen die de uitzending gemisluisteren, die het morgen of overmorgen ja. pas horen. Ja, dat kan, kan ook. ook. Ja, dat kan ook nog. Ik doe even speciaal, ik doe even speciaal welkom voor iemand uit Edam. Die weet ik wel zeker dat hij luistert. Oké. Okay. Vind je wel goed, hè? Ja, vind okay. ik prima. Hoe nou, heet nou. hij? Zij? Nee, zij. Hoe heet zij? Angela heet. Angela, goedemiddag, Angela. Sst. Oh. Uit Edam, goedemiddag ja. Oké, okay, nou, goedemiddag allemaal, gezellig We gaan vandaag uh, drie LP's weer pakken En natuurlijk een paar singeltjes En natuurlijk iets om te lachen En uh, het kan raar lopen, u weet wat het in uh, inhoudt Het kan raar lopen straks om half drie En natuurlijk de confrontatie Beatles Stones Om half vier En dat gaan wij allemaal doen vandaag En uh, ik heb drie prachtige platen meegenomen Weer afkomstig uit uh, dat leuke winkeltje in Haarlem De Schalm Ja nou oh, zei ik dat nou hardop? Ja, nou zei het hard op. <laughs> maar goed, geeft niet. Um, in ieder geval, dat is heerlijk uh, om daar af en toe te struinen. Ik heb daar laatst nog een aantal prachtige platen vandaan gehad. En ik moet er binnenkort maar weer eens heen. Lijkt me wel gezellig. Oké, okay, nou, wat gaan we doen? Jim Groachy, heb ik voor u meegenomen. Uh, de Jim Groachy Collection. Met, uh, nou ja, natuurlijk... Uh, uh, prachtige liedjes zoals Bad Bad, Leroy Brown, Operator, That's Not The Way It Feels, Time In A Bottle, You Don't Mess Around With, Jim, The Alabama Rain, en natuurlijk ook het prachtige You Don't Have To Say You Love Me. Of uh, I have to say you love I love you in the song, wat ik zo'n mooi liedje vind. Waar ook een prachtige vertaling is van Cornelis Vreeswijk trouwens. Maar goed, dat gaat u allemaal een beetje horen, denk ik. Verder heb ik uh, natuurlijk uh, de LP uh, uit de serie Rock Roll Classics van uh, Gene Vincent. Oorspronkelijk heet die uh, uh, Vincent Eugene Craddock. Maar, uh, nou ja, dat heeft hij leuk samengevoegd tot Gene Vincent. En dat is dus de meneer die uh, de rock'n'roll classic B. Bopaluba uh, bedacht heeft en zo. Dat was de eerste, later nog veel andere versies natuurlijk, uiteraard. En dan Kayak, uh, Nog steeds een van mijn grote favoriete bands. Fantastische, fantastische band. En uh, de LP die ik vond, had ik niet goed gekeken op uh, de... Um... Op, het, eh, op de hoes Maar het blijkt wel interessant te zijn Het is een soort verzameling eh, tussen van de LP Starlight Dancer en Phantom of the Night uh, Maar, uh, staat er dan ook op, er staan ook vier nieuwe songs op Nou ja, die LP die is 20 jaar oud songs... Die songs die zijn ook zo nieuw niet meer. Doei. Maar we gaan er wel mee beginnen. Maar toen de en, tijd wel. Ja, toen de tijd wel. Dus het was eigenlijk wel uniek. Want de vier songs die je eigenlijk niet kent van de voor, voorgaande LP's, de voorgenoemde LP, eh, dat zijn live songs. En die zijn dus live opgenomen En dat is op zich altijd natuurlijk interessant Want Kajak is natuurlijk live ook een interessante uh, band Ze spelen trouwens deze maand, als ik het goed ben ingelicht Spelen ze deze maand in het Patronaat in Haarlem Ik weet al inderdaad datum niet meer Maar dat zoeken we wel even op In ieder geval speelt Kajak deze maand in de buurt van uh, de, uh, Kermeland te horen In het Patronaat in Haarlem Dat weet ik in ieder geval wel We beginnen met Kayak van die LP Eyewitness de titelsong Eyewitness Kajak Step by I'll prove that there are. about the bush I Als je het verhaal goed leest is het eigenlijk een hele unieke LP dit, dames en heren, van de, dit Eyewitness van, van Kayak. Want eh, het is eigenlijk zo dat Kayak een eh, live album wilde maken toen de tijd al. En dat kon natuurlijk ook best. Alleen de opzet eh, was daarvoor nogal duur. En wat hebben ze toen eh, gedaan? Toen zijn ze gewoon de studio ingegaan. Hebben ze de, de live line-up, zeg maar, de live set-up in de, in de, in de in Wisseloord Studios in Hilversum neergezet. En eh, zijn daar gewoon gaan spelen. En dat was dus live. Geen gedub en gedoe. Maar gewoon alles in één keer lekker op knallen. Toen hebben ze daar later de zang van Edward Rekas opgezet. En hebben ze later... Hebben ze later dus... Toen het allemaal al klaar was... Hebben ze een 200 man publiek uitgenodigd in die Wizzle Studios. En gezegd van... We gaan dat draaien. En, of misschien ook wel spelen, weet ik veel. En jullie gaan, het, jullie gaan je gedragen als een live publiek. Dus vandaar dat applaus. En er staan dus een aantal nieuwe stukken op. Maar alle stukken die dus op deze plaats dat zijn dus allemaal remakes. Dat is uh, dus eigenlijk min of meer live gespeeld in de studio. En je weet natuurlijk tegen toen, toen de tijd ook al, werd er natuurlijk in de studio's van alles afgedupt. en uh, alles over elkaar opgenomen en weet ik het dan niet. Maar wat u dus nu hoort, dat zijn dus echt wel degelijk live opnames, zoals ze dus live zouden hebben geklonken in die tijd. Uh, overigens wat een live album betreft betekent is het wel zo dat Kajak in een nieuwere formatie uh, later wel een live dubbel cd heeft opgenomen. Een fantastische plaat. Maar dat wel met een hele andere uh, ja. Andere insteek met andere, andere muzikanten. Goed, Eyewitness dus. En u gaat daar straks nog veel meer moois uh, van horen. En wat we nu gedaan hebben, dat is natuurlijk heel dom. Want ik heb Maurice nog geen andere LP gegeven. Standaard. Standaard. <laughs> <laughs> nou, okay. Ik ben het gewend van je Ruud. Ja, Maakt niet uh, uit. We gaan uh, hier heb je hem Little Lover gaan we doen van Jim Vincent. Jim Vincent, dames en heren, is een oude rocker ook uit de uh, beginperiode, eigenlijk al. En uh, een, van de, een van de allergrootste hits. Of ja, een van de grootste rock'n'roll klassiekers. Zeg maar. Zelfs de Beatles hebben het een keer opgenomen. Uh, de aller, een van de allergrootste rockklassiekers staat wel op zijn naam. En uh, dat is het nummer Bibo Palooba. Maar daar beginnen we natuurlijk niet mee. Want u weet, wij zijn een beetje eigenwijs. En uh, wij doen uh, dat, dat soort nummers. De grootste hits, natuurlijk, het laatst. Ehm. Uh, dat doen wij nou eenmaal. Zo werkt het. Gene Vincent. En dat is uit de serie... Rock'n'Roll Classics Volume 1. Dat is een serie waar we alles meer uitgedraaid hebben. U herinnert zich misschien nog... Louis Prima, Lloyd Price... Eh, en nog eentje... Eddie Cochran. Ja, die hebben we ook al eens gehad. Dus dat allemaal. En dan gaan we nu een stuk draaien van... Gene Vincent. Echte oude rock roll, Dus uit heel lang geleden. 50's, meer, minstens 50 jaar geleden. En dat nummer dat heet... Little Lover. Gene Vincent. Won't you? I need you so much All I ask for my best romance used to know I have a chance A little love, dream of mine A little love, all the time A little love, I won't just you say you'll be mine Me just so much All I ask From this romance I Used to know I have a chance A little lover Treat me fine A little lover All the time A little lover Won't you say you'll be Je moet, even, je moet even. Je moet snel schakelen vandaag. Ja, je moet snel schakelen. Je moeten even opletten korte liedjes allemaal en zo. Gene Vincent was dat. En uh, Little Lover heette dat nummer. Nou, nou ben ik benieuwd wat er gaat gebeuren. Want dat is leuk als je natuurlijk een plaat bij een soort krimloop uh, vandaan haalt. Ik haal dus die LP van Jim Groachy eruit en dan zit daar een brief in. Dat is wel een hele oude brief hoor. Uh, dat de plaat krom is. We zullen het zien. Verkeerde inhoud. En uh, nou, we, zullen, we zullen zien hoe dat allemaal behandelt. Het is behandeld door Jos. Dus als het niet goed is, dan gaan we Jos even bellen natuurlijk. Uh, en het is gebeurd op uh, 7 juli 1978. Oké. Okay. Er staat ook een hele mooie rode streep door het label heen. Ja. Dat die is afgekeurd. Ja, ja. Nou, oké. Okay. Ik ben benieuwd of er nog muziek uitkomt. Ik ook. Straks hebben we een hele verkeerde plaat. Nee, nou ja, goed, maakt niet uit. Jim Grouchy dus, dames en heren. Hij leeft al lang niet meer, dat is heel jammer eigenlijk. Uh, het is een meneer die uh, best wel hele veel uh, grote hits geschreven heeft. Waaronder natuurlijk het overbekende Bad Bad Leroy Brown. En uh, natuurlijk ook het uh, Don't Mess Around With Jim. Verder uh, nou ja, nog andere prachtige liedjes. Zoals I'll Have To Say I Love You in a Song enzo. So. Nou, we gaan eens even kijken. We gaan in ieder geval beginnen met een nummer dat heet Operator. That's not the way it feels. Jim Groci. Operator, or could you help me place this call? See the number on the map is old and faded She's living in L.A. with my best old ex-friend Ray Gosh, she said she knew well and sometimes hated the dime That's not the way it feels van Jim Grosje. Een man die geboren werd in 1943. En hij is maar 30 jaar geworden, want hij overleed al in 1973. <coughs> Sorry, kriebeltje in de keel, hè? Ja. Um, goed, Jim Grosje werd dus op 10 januari 1943 geboren in South Philadelphia, in Pennsylvania. En al vroeg was hij bezig met muziek. Op Zijn vijfde speelde hij al een beetje accordeon. Pas later, in 1974 toen hij naar de uh, Villanova Universiteit ging, uh, ging hij serieus, serieus aan de slag met muziek. En rond deze tijd is hij ook zijn vrouw tegengekomen, Ingrid Groti. Nou, ze zijn dus begonnen daar en gingen country en cover spelen met die dingen. Tot ze op een gegeven moment uh, in 1968 naar New York verhuisden. En daar hun allereerste LP opnamen op het Capitol Label. Uh, de LP heette dus Jim and Ingrid en Ingrid Grouchy En daarna reisden ze ontzettend vaak door, uh, door Amerika heen om dat album natuurlijk te promoten. Eh, vooral in kleine clubs en cafetjes. Maar goed, daar heeft hij ook de juiste muziek voor natuurlijk. Want het is geen muziek die in een groot stadion eh, eh, of had hij natuurlijk. Want op, in 1973 overleed hij al op 30-jarige leeftijd. En dat is natuurlijk veel te jong. En allemaal. toen pas is hij echt bekend geworden ja, bij ja, het grote publiek. Ja, dat is nog het erger natuurlijk. Maar ja, ja, dat is met meer mensen zo gebeurd. Hè. Die, die pas na hun dood als je nagaat dat Auto's Reading bijvoorbeeld, om een voorbeeld te noemen, eh, ook pas eh, de grote doorbraak kreeg in 1967 nadat zijn vliegtuig Neergestoord was uh, met Sitting on the Dog of the Bay. Dus dat is, uh, terwijl hij voor die tijd bij de kenners wel bekend was, maar geen hits had en nee. zo. Oops. Maar dat gebeurde daarna met Sitting on the Dog of the Bay en I've Got Dreams to Remember en zo. Dus wel. Goed, Jim Grouchy dus. En het noemen heet uh, Operator. That's not the way it feels. Kayak, gaan we weer doen. En ik zei het al, het is een, eigenlijk een album met remakes. Want de, de stukken die erop staan, zijn allemaal live opgenomen in de Wisselort Studios. Later is de zang van Edward Rekers eroverheen gezet. En later nog heeft men ook het publiek daaraan toegevoegd. Om dus inderdaad een beetje dat live veertje te krijgen. De reden daarvoor was eigenlijk dat Kayak zelf een live album wilde maken. ...maar dat dat gewoon te duur was. Want dat kost natuurlijk best een heleboel geld. Je moet een ruimte hebben. Uh, je moet uh, heel veel geluidsapparatuur hebben. Je moet een mobiele studio huren. En al dat soort toestanden meer. Ik weet daar alles van natuurlijk. Want ik heb dat zelf ook gedaan een keer. Niet in een stadion, maar goed. Ik uh, wou net zeggen... <laughs> Oh, sorry. Nee, niet in het stadion. Nee, zitten oh, li Live at... Uh... Live at the Sun. Hè, in oh, Live de... at the Sun, ja. Ja, dat was onze live. Het zonnetje. En die is ook in Café de Zon bij KC. Ja. Um, goed. We gaan draaien een prachtig stuk van Kayak. Periscope Live. Een vijftiende single overigens, hè? Wist oh, dat? Nee, wist zullen... Nou, bij deze. Ik doe altijd dat ik zelf ook eens een keer nog zo'n LP gemaakt heb. Dat de. Dat ik mij ineens heel goed herinneren die heette zogenaamd live at the safari club, opgenomen ergens in heel, heel varen bek, de ruimte was volkomen gefringeerd het applaus was een bandje dat zou ik nooit vergeten ja, ja. ja ik, zou, ik moest toen, ik, ik, ik, ik uh, moest of moest, ik mocht toen een LP maken op een, op een orgel, en uh, op een gegeven moment, dat werd natuurlijk live gespeeld, met, met een drummer en zo en toen was het klaar, en toen vonden ze het eigenlijk niet goed, <laughs> want er zaten wat fouten in en zo, ja dat gaat gewoon. Als je luistert, dan kun je wel eens een foutje maken natuurlijk, niet waar? kan gewoon, we zijn geen machines, beslot verrekening. Maar dat volsten ze niet goed. En toen kwamen ze ineens... Kijk, die opnames waren natuurlijk toch gemaakt. En toen zeiden ze, nou, we gaan er een live op even maken. Ik zei, oh, moet het allemaal over dan? Nee hoor, we zetten het applaus er wel achter. <laughs> dat, je, dat je achter elk nummer Ooit zo'n applausbandje. Dat is, heel, dat is wel heel irritant trouwens. Ik draai die plaat ook nooit, want ik vind het verschrikkelijk. Maar ja, helaas heb ik, geen, heb ik niet de, de, de opnames die... Uh, ...waar het applaus niet op staat. Ja, die heb ik wel ergens op een hele oude band... ...en die zal allemaal niet meer te draaien zijn. Maar goed, maakt het allemaal uit. Dat terzijde. Kajak, eh, het is wel een geschiedenis met die plaat... ...want de, de opnamen ervan zijn nog zoek geraakt ook... ...en die werden op een gegeven moment dan... Eh, ...in 94 geloof ik, werden die nog eens een keer... Eh, ...teruggevonden door Tom Scherpenzeel. En toen hebben ze nog geprobeerd... ...dacht ik om er een cd van te maken. Maar dat is niet deze plaat... ...want deze plaat die komt uit september 1981... De originele datum. Uh, ja, dus die plaat uh... Oh, is dat originele opnames? Oh, no, ja. oh, ja, Hij weet komt een... uit 1981 ja, Jij weet er veel meer van dan ik Maar in ieder geval uh... Nee, nee nee ik zie alleen wat voor me nu staat uh, dit, zijn <laughs> dus, dit zijn dus in ieder geval de originele opnames En uh, het klinkt allemaal ook wel echt live want dat, dat, dat hoor je Zo'n stuk net hoor je dat ook prima Goed, we gaan door met Het kan er nou lopen Ja, goed idee Ja, dat is half drie Ja ja meneer Jansen, het kan raar lopen. Is de jury er? Ja. Oké. Okay. Nou, gelukkig dan maar. Dit keer en... hebben we drie kinderen in de jury zitten. Oh, drie kinderen in de jury <laughs> Ja, hun ouders konden niet. Die moesten weer druk, druk, druk. Ja, Oké, okay. dus hebben we nu kinderen. Na, ja, we dan. hebben we kinderen gekregen. De okay. een is drie jaar raad, de ander is anderhalf. Oké, okay, wat hebben we? K K3? Ja, hoe rijken het zo? Nou, dames en heren, uh, voor de mensen die nieuw zijn en het nog nooit gehoord hebben waar het om gaat... ...is natuurlijk, uh, het kan lopen voor een superhit. Want meestal is het zo, als iemand een grote hit maakt, dat daar ook altijd wel een cover van komt. Nou. Daar gaat het om, in het kanaal lopen. En onze jury gaat dus beslissen. of wij die cover ooit nog eens een keer zullen horen. of CFM. of dat we hem in de destructor gooien. of onder de paarden hoeven. of weet ik veel wat wel. door het raam heen kinkelen. door, raam, door de wc uh, heen spoelen. Ja, allerlei, allerlei dat soort dingen dus. Nou, uh, Mo, het is jouw uh, afdeling. dus uh, uh, vertel, wat gaan we krijgen? Everly Brothers. Ah, dat vind ik op zich wel leuk. Dus. Jawel. Ja, ik ook, met het uh, mooie nummer Let It Be Me. Oh. Maar wat er tegenover staat, dat zal wel worden. Ja, dat weet Here ik niet zeker. You. Let it be me, the Everly Brothers. I bless the day I found you. I want to stay around you. And so I beg you. Let it be me. Don't take this heaven from one. If you must cling to someone now and Zo. Ik Volgende. zie iedereen thuis alweer helemaal dicht tegen elkaar aankruipen. Voor ja, het haardvuurtje. Nee, Marius, blijf maar die spuit maar waar, dat die knoppen zitten. Kom. Ik zit... Ja, ik was ook niet anders van plan Er zit <lacht> een hele groot minkpaneel tussen. <lacht> en nog een hele grote tafel ervoor. Jammer dat we die spreek niet meer hebben nu. Ja. <lacht> Oké, okay. goed Letter Dumides van uh, The Everly Brothers uh, Dames en heren, fantastisch Mooi nummer natuurlijk, een standaard Mag je wel zeggen Ja, en het is niet anders natuurlijk, maar er is dan altijd Wel weer een Nederlandse artiest die daar Een kuffer van moet maken En het gebeurt natuurlijk maar zeer En nog zeer seconden langer ook Oh, dat is nog wel Ehm het gebeurt natuurlijk niet vaak dat de cover beter is dan, uh, dan het origineel. Dat hadden we toevallig vallen vorige week. Ja. Ondanks dat ik die zangeren verschrikkelijk vind. Imani en Gordon. Ja, dat vind ik... Uh, maar goed vond ik de versie van Gordon, ondanks dat ik het helemaal niemand van die man hou, maar niks. Maar ik vond de, zijn cover toch mooi in dit geval. Maar goed, we zullen eens kijken wat de jury vandaag beslist, euh, dames en heren, over welk nummer? Frank en Mireia. Oh, oh, oh. Mirella, sorry. Mirella, oh ja, die ken ik wel. Frank en Mirella. Oh, wat een ellende. Als ik je zie... Als ik je zie, sorry... Moet er uh, enthousiast eruit komen Het uh, vervormen ligt niet aan de toestel Maar aan deze opname Dat moet ik ja. even bijzetten In het uh, kanaal. Ja, maar dat ligt niet aan u Dus u hoeft niet te gaan zoeken We zijn er wel sneller bij dan ouders altijd. Ja. De nummer is nog niet eens afgelopen, ze dus drukken al alle knoppen in. Ja. Nou, dat is echt genoeg. En, en, en donker, kinderen en dronken mensen zeggen er waar net al. Ja, dat, dat, dat, we, uh, dat uh, Weet ik? Ja. Nou, kijk, okay. Dat is zo gebeurt gebeurd dan. Oh. Ja, ze ja. moest even die rommel wegspoelen. Ja, het. Nou, oké. Okay. Dat we, hebben we ook weer gehad. Dat we hebben we ook weer gehad. Spaart dan ook tijd en dan kunnen we tenminste snel door naar echte muziek. Naar echte muziek toe. Ah, uh, nee. Uh, Gene Vincent. Vincent en Mirella. Nee. <laughs> oh, Ge Gene Vincent. Ja, we gaan Gene Vincent draaien. Ook oh, toch, van nee. Mirella nog een keer. Ik nee. Dat wel leuk. Nee, we gaan Gene Vincent draaien. <laughs> dat uh, vind ik veel beter. Uh, Gene Vincent, dames en heren. De man, hoe heet hij weer? Oh ja, Eugene. Nee, Vincent. Eugene, Eugene Craddock heet hij. 36-jarige leeftijd overleden. En hij is uh, geboren op 11, uh, februari, 11 februari 1935. En hij is op uh, 12 oktober 1971 is hij overleden. Dus ook al zo iemand die al heel jong... Uh, 36? Ja, heel jong aan zijn eind kwam. Eigenlijk net als, uh, als hoe heet het? Die, uh, de, uh, Jim Groci. Ja. Maar goed, dat is het lot van sommige rockers Buddy Holly kwam ook veel te vroeg Om het leven uh, Otis Redding natuurlijk ook Jim Reeves natuurlijk ook Dat zijn allemaal van die mensen die, die heel vroeg aan hun eind kwamen uh, Door ongelukken Vooral veel door vliegtuigongelukken Valt me altijd op ja. Dat soort mensen dus Otis Redding, Buddy Holly uh, Jim Reeves geloof ik ook Allemaal, allemaal vliegtuigongelukken Allemaal van die neergestorte, neergestorte dingen Oké, okay, nou, we gaan van Jim Dryer Race with the Devil Dance with the Devil? Nee, Race oh. oh, dat is een andere nummer weer Nee, toch? Ja, Race with the Devil zeg oh, ja, nee, je goed Race with the Devil, ik wou zeggen, ik zeg het toch goed Kom nou well, let an evil lie, so you say, I'm a little fire on oak down the line. Oh yeah. Well, me and the devil sat at a spot line He started rolling all his side of the side move the side of the side of the side of the side of the move of the side of the line. of the side of the side of the side of the side of the side of the I move the of the side of I'm a little higher, a moon, I'm a little higher, a little man on the line Let's drag now! I thought I was smart, the race was won I had come the devil doing a hundred more I'm a little I'm a moon. a man I move higher, I move man I move higher, I move down the line. Let's drag it in! I was going for the fight, I looked behind, I you got I'm a little far, far, far, far, far, far, I far, far, far, far, far, far, far, far, far, far, far, far, far, far, far, far, far, far, say, but far, have far, far, on judgment far, far, move far, far, far, far, far, far, far, far, far, far, far, far, far, far, far, far, far, far, Ja, bedankt wat ook. Gezellig, hè? Als jij die flik, dan moet het me denken aan, uh, aan Wim Zonneveld. Weet je? Ah, meneer, aangezinnig type. Hup, wat denkt u? Hup? Hele een sfeer op het doek. Ik noemt mij, dus Jan doet vuur maar uit onder de kraketten. <laughs> ja, we, we, hij zat even na te kijken. Dat is zo'n mooi medium, dat, dat Wikipedia... Dat, uh, dat hij. Zit uh, gewoon. Zat even voor na te kijken. Waar die Gene uh, Vincent. Uh, aan overleden is. En uh, ik zei het al. Veel zijn er door ongelukken en zo. Maar hij is gewoon echt. aan een ziekte overleden. En het is heel eng. Was een, een, een gescheurde maagziek. nou dat is wel heel erg hoor. En ik had er uh, net even een foto bij gehaald. En ja, groot lekker. op het scherm uh, gezet. Ja, daarom zei dus toen zei keurig, nee, ik keurig netjes ketchup erbij. <laughs> Oh, Oké. Okay. Uh, Jim Grotje. Dan gaan we mee door, dames en heren. Uh, fantastisch artiest. Ook alweer veel te jong overleden. Hij was net aan 30. Want hij werd geboren in 43. En overleed in 73. Maar toen had hij toch al wel een aantal aardige knallers op zijn naam staan. Waaronder het uh, volgende, volgende prachtige liedje. Jim Grotje met Time in a Bottle.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 Every day, like a treasure, and then, again, I would spend there.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 toch niet? Nou, dat weet jij niet natuurlijk. Maar daar kom ik wel oh, achter. Ja, nou, daar kom jij vanzelf achter. Dit was uh, in ieder geval uh, Jim Broci, dames en heren. En we gaan weer lekker door. Want we hebben nog veel meer leuks. Uh, Eyewitness van Kayok, want daar zijn we weer aan toe. Uh, en u weet het, uh, het is een live opgenomen LP, uh, waarbij de, de zang op een gegeven moment later nog is uh, overgedubt. En toen is het uitgekomen op LP met later nog ingedubt uh, publiek. En toen zijn de opnames ervan, en de LP ook, die zijn zoek geraakt op een gegeven moment. Die werden dan toch wel weer teruggevonden in 1994, terwijl het origineel in 1981 is opgenomen. 1994 uh, werd het. Uh werden de basistapes teruggevonden en met het doel daar een cd van te maken alleen die basistapes dat waren natuurlijk dan uh, uh, waren zonder dat, dat publiek erop dus dan wel dezelfde opnames maar dan niet zonder het uh, later ingedipte publiek dus niet met het live maar het was, bleef gewoon wel een live LP een live album zonder applaus ja een live LP zonder applaus, dat werd het. I want you to be mine. Gaan we daarvan draaien? Prachtig stuk van Kayak. Uh, oorspronkelijk van de LP Starlight Dancer. En dat gaan we nu draaien. I want you to be mine. Kayak. Oh ja? Ja. Oh, daar. Oh, je had hem nog niet. Dat wil ik niet. Ach. Ik denk die heb je al lang klaar. Nee, nee, want ik hoorde niet van jou wat je moest. Oh? Het is niet te geloven, Zoek nog eens een echte technicus dan me vol zien te kletsen. Nou, dat is ie. I want you to be mine. It's Dat, uh, dat is dus ingedumpt Dat u dat dus weet en Het was dus geen echte live LP Maar het moest het wel min of meer uh, voorstellen Eyewitness heet die van Kayak, En ik ben u eigenlijk nog even verschuldigd Wie er allemaal mee Want dat heb ik u nog niet verteld En dat is toch wel belangrijk Ton Scherpenzeel op de toetsen Edward uh, Rekers die Jan het zingen is Max Werner op slagwerk Johan Slager op gitaar En Peter Scherpenzeel op basgitaar Pak ik voor de Hoes Klopt dat of niet? Nee, daar so, oh. nee, klopt niks van. Oh. Nee, dat klopt echt niet. Ik zal u even de bezetting noemen, dames en heren. Dat is namelijk Peter Scherperzeel op basgitaar. <laughs> Max Werner op drums. Ton Scherperzeel keyboards en backing vocals. Johan Slager speelt gitaar. En Edward Rekers was de lead vocalist. <laughs> <laughs> Precies hetzelfde dus. Nee, andere, alleen andere volgorde. Andere termen. Ja, andere volgorde. Goed, oké. Okay. Nou, we gaan uh, door met uh, een singeltje. Uh, dat vind ik ook wel eens leuk om af en toe weer eens een singeltje ertussen door te gooien. Ik heb hier nog een dopje ook voor je. Dat is nog niet wel leuk. Ja, dat is een live verslag. Dat is een live programma, dus u hoort live wat wij doen. <laughs> Zullen we ook gewoon tussen de nummers de microfoon zo open laten staan? Nee, doen we niet. Uh, we gaan een liedje naar een oude soul hit, dames en heren, uit de jaren 60, jaren 66, 67, zoiets. Misschien iets later. Een nummer dat uh, oorspronkelijk ook uh, uh, gemaakt is, dacht ik, door Lloyd Price. Die heeft er ook een versie van uh, gemaakt. Maar. Ik prefereer toch eigenlijk deze vers. Dit is nou typisch zo'n geval waarin je denkt van... Ja, hier is de cover beter dan het origineel. Maar goed, dat is een kwestie van smaak natuurlijk in dit geval. Want het gaat om Wilson Pickett. Wilson Pickett, grote soulzanger uit de periode... waarin ook Autos Redding, Sam Dave en Rita Franklin doorbraken. Uh, begin nou zeg maar vanaf 65, zo'n beetje toen dat allemaal begon voor deze mensen. En Wilson Pickett was eigenlijk wel een hele dynamische man... met een verschrikkelijk lekker stemgeluid. Ruig en, en, en emotioneel... Uh, uh, echt fantastisch. En die heeft uh, op een gegeven moment het nummer Stagger Lee wat, uh, dacht ik, ook Lloyd Price gedaan heeft. Volgens mij weet ik dat haast wel zeker. Uh, Lloyd Price gedaan heeft, die, dat heeft hij nog eens dunnetjes over gedaan Ik hoop dat het hier nog een beetje te draaien is, want het is wel een oud plaatje, hoor. En hij zit zonder hoesje in de koffer. Dus oe, oe, oe, wie weet. Maar die is in ieder geval. Wilson Pickett, Staggerly! The night was clear and the moon was yellow and the ZANG ouwe soul als dus ik toch euh... <laughs> wel weer goed hoor als je dit terug hoort Stagger Lee, fantastisch nummer van Wilson Pickett en ik denk dat het ongeveer 1967 68 was, dat dit een giga-hit voor de man was Wilson Pickett dus intussen ook al niet meer onder ons, helaas helaas, helaas um... oh ja, we gingen nog even naar Gene Vincent voor het nieuws Blue Jean Bob gaan we doen Come on. a blue jean, baby With your big blue eyes Don't want you looking at all the guys Got to make you give me one more chance I can't keep still, so baby, let's dance Well, the blue jean bop, it's the vibe for me Well, it's the vibe, it's definitely don't dungaree You dip your hip, free your knee Gleal on your heel, baby, one, two, three Well, the blue jean bop, the blue jean bop, baby Blue jean bop, blue jean bop, baby Blue jean bop, baby, jean bop, baby won't you bop, the jean bop Yeah, bop Well, hell, my heart starts a hobby now, a kangaroo. My feet do things they've never done before. And well, a blue jean, baby, give me more, more, more. And well, blue jean vibe. Blue jean vibe, baby. Blue jean vibe. blue jean vibe, baby. Blue jean vibe. Baby, once you buy the jean, right again. Blue camp, yeah. go! Blue jean Bob, Blue jean Bob, maybe won't you, buy the Jean? Blue can't Bob the Jean. Oversneden rock and roll uit de 50 jaren natuurlijk. Gene Vincent, de man overleed al heel vroeg, op 36 jarige leeftijd. En dat is natuurlijk verschrikkelijk, zo jong. Ja. Moet niet kunnen. Moet niet kunnen, eigenlijk, hè? Nee. nee. Nee. Maar ja, je krijgt geen garantie. Nou ja, je hebt één garantie. Ja, als je wordt geboren, ga je ook dat? Ja, dat is de enige garantie die je hebt. Ja. En wanneer? Dat weet niemand. Ja, er staat een stempel op je rug, maar dat kun je niet lezen. <lacht> ja. ja, en het is alleen geschikt onlezen. voor eigen ogen, hè? Ja. En eh, de spiegel mag niet meedoen. Nee, zo is dat. Zo onzichtbaar staat dat in je rug ingegraveerd. Deze tijd, deze datum terug naar je maken. <lacht> ja Niet goed geld teruggarantie. Ja, zoiets. Oké, okay, tot uh... na het nieuws, direct ja, En de heen. reclames. Ja, vind ik ook. Tot uh, na drieën. Gaan we even een pakje koffie drinken? Ja, zal toch wel. Jozef! <laughs> tot zover het ritme van ZFR. Via de kabel op 104.5.